6 uur. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. In een straat in Amsterdam-Zuid is vannacht opnieuw een man neergeschoten. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren raakte een man gewond bij een schietincident in diezelfde straat. Volgens het parool ging het om de 23-jarige rapper die lid is van een rapformatie. Die groep wordt volgens de krant gelinkt aan internationale drugshandel. De politie verwacht in de loop van de dag meer informatie naar buiten te brengen. Jongeren van 12 tot met 18 jaar kunnen vanaf 1 september goedkoper reizen met de trein. De NS komt dan met een nieuwe jongerendagkaart. Daarmee kunnen jongeren de hele dag buiten de spits en in het weekend reizen voor 7,50 euro. Door de coronacrisis komt de jongerenkaart later dan gepland. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Heerhugowaard waaide een steiger om en in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen aan zee windstoten voorkomen van boven de 100 kilometer per uur. Het kabinet gaat miljarden euro stoppen in een derde steunpakket... voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Wel komen er minder bedrijven voor in aanmerking... en zijn de vergoedingen minder hoog, dat schrijft het AD. De belangrijkste verandering gaat over de betaling van de salarissen. Nu betaalt de overheid de salarissen bijna helemaal door... bij ondernemingen die meer dan 20% omzetverlies leiden. Dat percentage wordt 30%. Het nieuwe pakket moet op 1 oktober in werking treden... Vloggers hebben de rellen in Utrecht aangejaagd op sociale media. Dat zegt burgemeester Peter Den Oudste. Nu er drie vloggers gearresteerd zijn, is het een stuk rustiger. De burgemeester wil websites en sociale media waar opgeroepen wordt tot rellen sneller uit de lucht kunnen halen. Dat is nu door wetgeving en privacyregels niet eenvoudig, zegt hij. Het weer, de wind is krachtig. Aan zee kan het stormen. In het hele land zijn zware windstoten mogelijk. Pas in de loop van de komende dag neemt de wind af. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 try My life. van ZFM. Get out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 Paris se lève Il est 5 heures, Je n'ai pas sommeil 1 2 3 4 Help